Zo'n 2000 scouts die in Japan hebben meegedaan aan de wereldjamboree... moeten zich laten testen op hersenvliesontsteking, zijn scouts uit Zweden. Bij een van de deelnemers is meningitis hersenvliesontsteking vastgesteld. De twee andere hebben verdachte symptomen. Het gaat om de bacteriële variant van de ziekte, die kan dodelijk zijn. Bij de jamboree waren ook duizend scouts uit Nederland. Zij hebben geen symptomen van hersenvliesontsteking. Om de groeiende toeloop van asielzoekers op te vangen krijgt de IND er opnieuw 100 extra mensen bij. In juni gebeurde dat ook. Volgens staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is de stroom asielzoekers aangegroeid tot 1700 per week. Dijkhoff verwacht dat de toeloop hoog blijft. Hij onderzoekt of er een tweede aanmeldcentrum moet komen om ter apel te ontlasten.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 De hoogste tijd voor CFM Cinema. Samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. En het eerste uur heel veel popmuziek wat in films gebruikt is. Twee muziekjes onder opvallende reclames. En het laatste kwartiertje doen we altijd wat muziek. En het tweede uur staat meestal in het teken van ja romantiek en rustige filmmuziek. Dus we zijn er weer klaar voor deze avond. En we beginnen zoals toen gebruikelijk met de hit van de maand. En de hit van de maand komt uit True Detective... En is getiteld Far from Any Road. En dat is een prachtig nummer. Daar komt hij. Zoals muziek bedoeld is, toch? Uit uh, de serie True Detective. Ik dacht inmiddels afgelopen was op Canvas. Iedere zaterdagavond. Uh, eerste serie. Eerste seizoen vertand. En het uh, prachtige lied werd gezongen door een uh, groep. de Handsome Family. bestaande uit uh, Brett en Rennie Sparks. En ja, zeker de moeite waard. Leuk, leuk, leuk. Mooi, mooi, mooi. En er zit een soort spanning in die muziek. En dat uh, vind je ook in de serie terug. Uh, en hier zit ook een soort spanning in. De spanning van de camera. Radical face. Welcome home. Mikon. Filmpje. Uh, mooi muziekje. Uh, uh, Nikon. En misschien herinner je dat reclamefilmpje nog. Uh, een grappig reclamefilmpje. Uh, Waar je op je ziet dat een, uh, in Japan net een baby geboren is. En het eerste wat deze baby doet is zijn minicameraatje tevoorschijn trekken. om zijn trotse ouders te fotograferen. Ja, dat is een erg geinig filmpje. Uh, Nikon reclame. Radical Face. En wat ook heel mooi is, is het volgende nummer: My Silver Lining: First Aid Kit. Tussen Johanna en Clara Söderberg uh, samen vormen ze het uh, du uh, duo First Aid Kit. Zweeds folk duo. en ze zongen My Silver Lining. En dat wordt gebruikt onder reclame van Renault Katjar. Er is veel op de televisie op het moment. En dit is natuurlijk een hele bekende. In uh, het eerste huureraar altijd popmuziek die gebruikt is in films. En dit is er één. Maar welke film... Man eater. Muziek waar je vrolijk van wordt, toch? Het moet toch wel op deze regenachtige dag? Het regent nog steeds en het blijft maar doorgaan. Nou, dan moet je het binnengezellig maken. Goed film weer dus. Met een hoofdletter Z van zon, zee, zandvoort en zomerheids. Ja, dat was natuurlijk Mary Daryl Hall en uh, John Oates uit de film Runaway Bride. Film 1999, uh, heel vaak op televisie. Ik weet eigenlijk niet of hij deze week is, maar vast wel. Kijk in de gids en je weet het. Uh, eigenlijk een columnist hoort het verhaal van Mackie Carpenter. Een vrouw die altijd op het laatste moment haar bruidegom in de steek laat... Ike schrijft een kwetsstukje stukje over de vrouw zonder goed research te doen. Ike wordt hierdoor ontslagen en besluit een grondig artikel te schrijven... over het aanstaande huwelijk van Maggie. Ze heeft echter vanzelfsprekend niet zo'n hoge dunk van Ike. Hoofdrollen Julia Roberts en Richard Gere en Joan Cusack. En we draaien nog wat meer uit Runaway Bride. Uh, dit is ook een leuke uit uh, U2. Still Haven't Found What I'm Looking For uit Runaway Bride. En we doen ook een stukje jazz. Dat is toch wel leuk om dat te laten horen. Dat zit ook in de soundtrack van Runaway Bride. Miles David, It Never Entered My Mind. Ja, een heerlijk kompet geluid erin. met zijn omvloerse trompet-sound, zou ik maar zeggen. En als het over jazz gaat, dan kom je natuurlijk ook bij Joe Jackson terecht. En de, dan gaat het over de film die op dit moment op de buis draait. There's something about Mary. En Joe Jackson zingt dan het volgende. you so A kill. There's a man there who's Willem, there's something about Mary. Uh, dat verhaal, Ted was op de middelbare school een grote nerd. Net als Joe Jackson, zou ik maar zeggen. Uh, Ted kreeg het voor elkaar om met Mary het populairste meisje... naar het eindbad te gaan. De date die nooit is doorgegaan aangezien Ted een pijnlijk ongelukje kreeg. Dertien jaar later realiseert Ted zich dat hij nog steeds verliefd is op Mary... en huurt een privédetectief in om naar haar te zoeken. film draait op dit moment op de buis. Zit gewoon grappige muziek in. Onder andere deze hele bekende van Joe Jackson. Maar deze is ook de moeite waard. The Foundations. huis van auto's. Muziek zit gewoon in filmmuziek. Ja, het is gewoon goud vanuit, zou ik bijna zeggen. Nou, dat doen we niet altijd allemaal. We gaan ook nog wat uh, modernes draaien. En dan kom ik bij een film terecht die heet Sucker Punch. En daar zit hele mooie muziek in. Daar ga ik zo draaien. Maar eerst het verhaal. Sucker Punch speelt zich af in de jaren 50. Baby Doll wordt door haar kwaadaardige stiefvader... naar een psychiatrische inrichting gestuurd... Zijn plan is om binnen vijf dagen lobotomie op haar toe te passen. Door de trauma's die ze erop loopt, creëert ze haar eigen wereld. Waarin alles mogelijk is. Ze raakt geïnspireerd door wat ze er zich afspeelt. En beaamt een plan om te ontsnappen. Ik ga er twee nummers uit laten horen. En het ene nummer is erg mooi en het andere nummer is geweldig. En ik ben nogal een fan van White Rabbit van Jefferson Airplane. Maar in deze film wordt het gezongen door Emilia Torini. White Rabbit. We hebben het gezongen door Emiliana Torini, een IJslandse zangeres en songschrijver. Uh, misschien ken je haar stem nog van het, uh, de film uh, The Lord of the Rings, The Two Towers. De Golemsong song uit afklieping wordt ook door haar gezongen. Maar er zit nog veel meer moois in deze film. En ik zou je eigenlijk adviseren om achter je computer te gaan zitten... en naar YouTube te gaan en op te zoeken uh, Carla Gugino en Oscar Isaac... En die spelen het nummer Love is the Drug. Ja, niet aarzelen, achter je computer kruipen... en opzoeken bij YouTube Carla Gugino en Oscar Isaac. En dan zie je een heel mooi filmpje... waar uh, Love is the Drug gezongen wordt door dit stel. Ik zal het je nu laten horen, rechtstreeks van de computer. Moeilijk op, op te starten, maar ik heb hem gevonden. Good evening, We got a great night in store for you. Ik zie a lot of wel faces out there. Well, some ones, so I'm not on too long. I want you all to sit back and enjoy the service, the, the but most of all enjoy the show. nummer gezongen door Carla Gugino en Oscar Isaac. Love is the drug. En dat komt allemaal uit de film A Sucker Punch. En het is een, dit fragmentje staat op YouTube. Carla Gugino en Oscar Isaac. Love is the drug. Sucker Punch. En je vindt het meteen de moeite waard. Ja, eigenlijk alweer de hoogste tijd voor wat westermuziek. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan draaien. En dat doen we deze keer uit een nieuwe tv-serie Texas Rising. Een paar muziekjes. Koppenis John Dapney. Amerikaanse tv-serie 2015. Komt vast in Nederland ook. John Debney. Dit was nummer Truth and Fancy Flirt with Sarah. En het volgende nummer is Santa Anna en Emma. Dit is een uh, Amerikaanse miniserie, 10 uur televisie. En het gaat over, uh, ja, gebaseerd op het, uh, de Texaanse revolutie tegen Mexico. En hoe de Texas Rangers uh, werden opgezet. Dit is de titelmuziek. klikt goed Texas Rising uh, 2015 gemaakt uh, prachtige muziek uh, ja echt die oude western klanken zitten erin maar de, dat konden ze vroeger ook dit is echt spaghetti western muziek uit uh, de, ik denk 60 jaren Carlo Ruscicelli Three Musketeers of the West uit de oude doos, maar er is ook een, een, een oude doos en dat is de Mask of Zorro, een film die volgens mij vorige week al op televisie was en nu weer gedraaid wordt. Ze kunnen het niet laten. En dat is mooie muziek bij James Horner. Vorige keer heb ik een lange uitvoering gedraaid, nu draait ik de korte uitvoering. Het thema van Zorro. Aanstaande woensdag voor de Zorro-liefhebbers. 19 augustus. Twee films van Zorro achter elkaar. De Mask of Zorro en The Legend of Zorro. Thema muziek. luisteren naar het eerste uur van uh, CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en dit waren de klanken van het, het thema van Zorro. The Mask of Zorro, gecomponeerd door James Horner. Uh, het eerste uur zitten er we erop. Ja, we hebben van alles gedraaid. Veel popmuziek zoals ze doen gebruikelijk. Runaway Bride zit veel pop in. There's Something About Belt Medi zit veel pop in. En voor mij was er wel een hoogtepuntje. Uh, Sucker Punch, het nummer van Carla Kukino en Oscar Isaac. Love is the drug. En we gaan de twee uur gewoon door met het draaien van mooie filmmuziek. Ik zal eens kijken wat ik op de rol op staan. Uh, we beginnen met de hit natuurlijk: A View to a Kill, Duran Duran, Broken Flowers. Ik zie wat thema muziek van tv-series staan: Stalingrad. Ik zie Fateless uh, in Flandersfield, uh, La Maison, Liarcake. Cake. Nou, er is echt te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, we gaan eruit. Slot naar de klok van tien. En dat doen we met een stukje muziek van uh, Zorro the Ride you okay.